I just think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 Is vijf kwartier bestaans aan een stijl Jij de trein, ik het station Jij aan de regen, ik de kom We staan Jij bent aan de kerst, ik de bonbon Jij aan bent een de ruts, ik de coco Ik ben het zakje, stem. jij de thee staan Ik ben de kaas, stem. jij de souffle Ik ben de stem. keizer, jij de sneeuw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 Worden er wereld beroemd mee Dan maken we nog meer van dit soort dingen Dus zingen over wilde wereld Dan komen we een villa en een jacht. Nou, een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig Waarom niet? Maar is duur Nou ja, hè man Zit er meer in de duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk Sorry om dit vind ik echt niet van een tukker om nou over geld te beginnen. Ja luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik, ik nou ben bang. Bang. Wij zijn Weet het varken nou en de tang. Betaalbare de romantiek, er bestaat toch niet. en een vries. Ik kost weer mijn handen voor. Jij maar. bent de schrikdraad ik waarop de ik vies. Ik ben de Jero. kip, jij bent de, de, nou, de gril. Staan is oude ik ben de pauze. Ben jij okay. bent de film. Gewoon met Danny de Munch. Wij zijn een doedelzak.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 got on the phone and called the girls I got on the phone and called the girls Ook op internet. www.rfmzantvoort.nl. is true.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 A good time with you I'm telling you I, I, I had the time of my life Sufficient miss, keep your distance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 Van verdriet Wat zou je doen -E. voor You're asking me to say, living life without you, girl, is alright. If you really want to know, I'd have to say it's dangerous.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 voor adoptiekinderen. Jane Russell is 89 jaar geworden.